en De financiële sector blijft kwetsbaar voor nieuwe schokken en huizenbezitters lopen steeds meer risico. Dat schrijft de Nederlandse bank in haar halfjaarlijkse rapport. Volgens de bank zet het economisch herstel door, ondanks de ramp in Japan en de onrust in het Midden-Oosten. Maar de schuldencrisis in Zuid-Europa blijft een bedreiging voor de financiële stabiliteit. En de rente dreigt de komende tijd door de inflatie flink te stijgen. Een piloot van de Afghaanse luchtmacht heeft op het militaire vliegveld van Kabul acht NAVO-militairen doodgeschoten. Een ruzie waarbij de piloot betrokken was, liep uit op een schietpartij waarbij hij zelf ook doodgeschoten werd. Een schietpartij is al het zevende schietincident dit jaar waarbij Afghaanse militairen of politiemannen betrokken waren. Vijf Afghaanse militairen raakten gewond bij een schietpartij, bij de schietpartij. De NAVO heeft de nationaliteit van de slachtoffers nog niet bekendgemaakt. Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de schietpartij opgeëist. Maar volgens het Afghaanse leger hebben die er niets mee te maken. Het geweld in het Rotterdamse openbaar vervoer is toegenomen. Volgens vervoersbedrijf RET steeg het aantal gevallen van geweld en agressie in 2010 met 25 Vergeleken met 2009. Vanaf volgend jaar krijgen controleurs van de RET meer bevoegdheden om onruststokers aan te pakken.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 De Duitse autoconcern verkocht voor het eerst in zijn geschiedenis meer dan 2 miljoen auto's in een kwartaal. Volkswagen houdt wel rekening met eventuele negatieve effecten door hogere grondstofprijzen en wisselende rentetarieven en wisselkoersen. Het weer nog vrij zonnig en droog in het westen. In het oosten bewolkte en de buien met kans op onweer. Het wordt 12 graden aan zee vanmiddag en een graad of 18 in het binnenland. Morgen in het hele land kans op buien. Dagen daarna worden droger, zonniger en warmer. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Op de ring van Amsterdam, de A10 west richting Zaanstad, staat tussen Geuzeveld en de Koentunnel een file van 4 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Goedemiddag, Ruud. Dag. Dag, hoe is het nou? Nou, uh, wel goed. Met jou ook? Ja, goed eigenlijk. Heb je het paasweekend een beetje overleefd? Uh, Jawel. Ja, ging dat goed? Ja, dat ging heel goed. Nou, gelukkig ja, maar. Dat ging helemaal goed. Wat heb je gedaan met Pasen? Nog iets speciaals? Nee! Nee, nou, mijn tweede was dag en dag in Maastricht geweest. Vond ik wel even leuk. Het was mooi weer. Ja, dat was het zeker. En nou, lekker. Even met de trein heen en weer en zo. Hè. Hoe was het in de treinen? In de trein was het goed. Jij was niet overvol? Nee, helemaal niet. Nou, dan had je niet in de trein een Zand voor moeten zitten, want dat was niet normaal. Nee, dat zal best. <laughs> ja, het schijnt wel heel erg geweest. Het was gewoon proppen, letterlijk. Ja, ja. Nou, daar hoeft er niet in, dus dat scheelt er weer. Nou, makkelijk. Goedemiddag, luisteraars. We gaan weer beginnen met een nieuwe vernieuwjaren van vandaag. Uh, 27 april is het alweer, hè? Ja, zoiets, ja. Ja, de Zaterdag Koning in de Dag. Maar is er niet eentje van het Koningshuis vandaag jarig of zo? Uh, nee, morgen, dacht ik. Oh, morgen? Ja, dat kan ook. Morgen is uh, onze toekomstige Koning jarig. Oh, oké. Okay. Willem-Alexander. Oh, oké. Okay. 28 april jarig. Dacht ik. Maar het kan ja, ook nee, ik zijn, hoorde hoor. zoiets op de radio. Het kan ook vandaag zijn, hoor. Ik weet het niet. Volgens mij is het morgen. Ja, dat kan. Dat kan heel goed kloppen. Uh, goed, de quizvraag van vandaag. Wanneer is Willem-Alexander jarig? Ja, maar we hadden nog de quizvraag van vorige week. Die moet even beantwoord worden. Oh, is dat zo? Van de raar lopen. Oh. Wat tegenover Elton John staat, hè? Sorry seems to be, sorry seems to be the hardest word. Ja. Yeah. Wat daar tegenover staat, dat was de quizvraag van vorige week nog. Ja, die is niet beantwoord, zeggen. Dat ga ik zo die ik verklappen pas. Dat ga ik zo pas verklappen. Ja, ga ik nou nog niet doen. Oh, je gaat zo vertellen wie de prijs gewonnen heeft. Ja. Gratis vulling voor het luchtbed. Ja, precies. Oké, okay. en we hebben nog een extra prijs voor de winnaar vandaag. Want je mag ook nog een keer aanstaande zaterdag tussen 1 en 3 geheel gratis bij Vroom en Dreesman met de roltrap op en neer. Dus dat is... Oh, dat is helemaal leuker. Ja, dat is een leuke prijs. Ja. We speciaal nog net even versierd bij V&D en het, uh, dat kan allemaal. Goed, we gaan vandaag weer platen draaien, dames en heren. We hebben weer een zeer rare collectie vandaag. Nou, raar ik vind hem wel leuk eigenlijk maar ja of u hem ook leuk vindt dat weet ik natuurlijk niet um, we gaan vandaag uh, uh, Masada doen Masada kent u dat nog Nederlandse band opgericht in 1973 in Huizen om precies te zijn uh, rock wordt het genoemd. En uh, ja, het is eigenlijk... Uh, daar zijn we een aantal bekende muzikanten ook uit voortgekomen. Een van de top percussionisten uit die tijd. Nippy Noya bijvoorbeeld zat erbij. Verder uh, Johnny... Mahan, uh, die die namen zeggen... Johnny Manu Hutu. Wie? Johnny Manu Hutu. Ah, okay. uh, Jopie Manu Hutu. Die, uh, Johnny, Johnny deed de zang en de percussie. En Jopie deed ook percussie. Hadden we als gitarist Rudy de Keljou. Die heeft ook nog in de Brainbox geweten. Dan hebben we als percussie... Als per questionist ook uh, Nipi Noya Bassist uh, James Sabander Die werd volgens mij ook wel eens Usher genoemd Als ik het goed heb, maar het kan ook zo bedoeld zijn uh, De drummer, dat was uh, Alvin Manuhua dat zijn wel een leuke naam. En ik hier word de, de, de, de uitsmijter van vandaag. Ja, dat was Lino Amarin Emerentia. Ik neem, neem aan dat ik het goed uitspreek. Emerentia. Uh, Lino Emerentia. Dat was Masada. Ze zijn bekend van een aantal uh, grote hits. Onder andere Sayang E. Uh, was een van die nummers. En, uh, um, maar wij draaien vandaag van hun tweede langspeelplaats. En die heet Tifa. En daar staat onder andere dat prachtige Arumbai op. Die is ook een prachtige hit. Maar die wordt natuurlijk dan weer wat later. Want de hits bepalen we altijd een beetje tot het eind. We gaan uh, beginnen met uh, Impulse of Rhythm. Hier is Masada. Uit 1979, om precies te zijn. Nou, dat was even bijna acht minuten Santana. Santana, uh, uh, uh, niet meer. Maar uh, het lijkt op Santana. Ja, het lijkt, nou, het is wel heel anders hoor. Veel meer percussie nog, blazers erbij en zo. Lekkere band trouwens, opgericht in 1973 in huis. Dat zei ik al, en oorspronkelijk heette de band The Eagles. Ja. <lacht> en die naam hebben ze in 1974 pas veranderd. Ja. Nou, het is natuurlijk duidelijk waarom. Uh, goed, Masada dus. Uh, twee nummers hoorde u van, Want diep in achter elkaar door. En ik vind het dan zonde om dan halverwege zo'n nummer te zeggen van nou, uh, we stoppen ermee. Dus we hebben hem lekker uit laten draaien. Twee nummers hoorde u dus van uh, Masada als opening. Uh, Impulse of Rhythm and There's No Time to Return. Dat hoorde u achter elkaar vast. Dat zat er elkaar vast. Goed. Van Santana gaan we naar een meneer die uh, geboren Santana, werd. Santana en... zeg je nou weer? Zeg ik het nou weer? Ja. Masada bedoel ik natuurlijk. Lijkt ook zo elkaar. Ja, mooi hè. Ah, Masada dan. Oké, okay. ik zal het niet meer zeggen. Masada dus. En uh, we gaan van Masada gaan we over naar Curtis Mayfield. Curtis Mayfield was een Amerikaanse soul-funk zanger. Geboren in Chicago in 1942. En overleden in 1999 al. Hij is maar 57 jaar oud geworden. dus niet erg dat oud. Um, en hij had het niet zo makkelijk. Want in 1996, in het laatste deel van zijn leven, is een van zijn benen nog geamputeerd. Uh, vanwege diabetes, waar hij dus aan leed. Oorspronkelijk maakte hij samen met Jerry Butler deel uit van de groep The Impressions, waar zij onze hits hadden met uh, My Precious Love en uh, Gypsy Woman ofzo. Ja. Nou, dat is allemaal interessant. Hoe weten we dat allemaal? Dat geweldig. Ja, we draaien oude platen en we maken gebruik van moderne informatie. Dat is, de contrast, dat is het contrast, dat is wel leuk. Curtis Mayfield werd, uh, is, ja, hij wordt nog steeds in discotheken heel vaak gedraaid. gooi je hem vaak, nog met Move On Up. En dat is een nummer wat ook op deze plaat staat die we van hem hebben. Um, dit is de LP Curtis Mayfield. Uh, ik denk dat hij uit 1970 komt, want in de biografie die ik hier hier zie je Curtis 70 staan. En daarna allerlei andere platen, maar ik die titel die daarin vermeld wordt, staat hier niet op de hoes. Dus nou, het zal wel aan mij liggen. Um, Curtis Mayfield dus. Bekend van uh, Don't Worry If There's a Hell Below, We're All Gonna Go. Die komt ook later, die staat ook op deze plaat. En natuurlijk het bekende Move van Up. Een nummer wat je echt inderdaad in veel discotheken nog uh, regelmatig hoort. Omdat het ontzettend swingt. Lekker is gewoon. Maar we beginnen van deze LP van Curtis met een heel ander nummer. En dat heet The Other Side of... Nou, is Curtis Mayfield. En ik Ja, dat doet hij. wel. Ja. the side of town out of to anybody who don't live around I never learned to share or how to care I never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 You never come back.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 On the other side of town, poor oh, baby, hmm. it's hard to do right to you know. On the other side of town, this depression really got a hold on. Oh, hmm. On the other side of town, the other side of town. On the other side of town was dat, een, uh, dat uiteraard van Curtis Mayfield Ja, deze plaat kraakt een beetje, dat kan ik ook niks aan doen Hij is om te beginnen uit 1970, dus hij is heel oud al, vreselijk oud al En uh, bovendien, uh, dames en heren, ik ben, uh, herinner deze plaat uit mijn discotheek verleden Want toen de tijd werkte ik in een discotheek Ja, en dat is nou niet bepaald bevorderlijk voor de kwaliteit van je, van je uh, LP's natuurlijk Dat is duidelijk Goed, um, de derde LP die we vandaag uh, gaan doen is Manfred Mann. En Manfred Mann hebben we eerder in het programma gehad... maar toen met zijn hele oude band uit de 60's. En uh, Manfred Mann uh, is later een hele andere kant op gegaan. Hij is uh, geboren onder de fantastische naam Manfred Mike Lubowitz. Jawel, en hij is geboren in Zuid-Afrika in Johannesburg op 21 oktober 1940... Hij is een keyboardspeler, natuurlijk. En oprichter van de gelijknamige Rhythm and Blues Band uit de jaren 60. Later ergens, uh, toen hij, daar heeft hij diverse hits mee gehad. Dat weet u nog wel. Uh, zoals Doe-A Diddy Diddy, dat was een van zijn eerste. En um, de band is toen ook een diverse kleding van. Uh, samenstelling ge veranderd de eerste was met Paul Jones het tweede met Michael Dabo en daarna uh, is hij eigenlijk een beetje de progressieve, uh, symfonische rockkant opgegaan uh, met onder andere een zanger als Chris Thompson en zo, en maakte hij geweldige hits als 'Davis on the Road Again en Blinded by the Light uh, Spirit of the Night, vond dat ook een van die nummers maar die gaan we allemaal niet draaien, want die platen gek genoeg heb ik helemaal niet uh, maar ik heb wel een andere en, uh, en iets latere van hem uit de 80e jaren. En die LP die heet Chance. En dat is een uh, best wel een hele mooie LP. Er staat ook één hitje op. Niet zo'n erg grote. Maar wel een leuke. En dat heet Lies Through the 80 Maar die gaan we niet doen. Nee. Doen we straks pas. We gaan beginnen met uh, het uh, tweede nummer van deze plaat. Eh... Uh, Gezongen door Chris Thompson onder andere En nou, daar hebben een heleboel muzikanten mee gedaan Kan ik u zo wel even wat vertellen Onder andere Trevor Rabin als gitarist Die ook uh, meegespeeld heeft um, Bij Yes onder andere Op de grote hit Owner of Lonely Heart Daar deed diezelfde gitarist ook al mee Trevor Rabin is ook uh, mee, Deels producer van deze plaat En nou ja dan weet je al een beetje Welke kant het op gaat Manfred Man's Earth Band heet het toen En het nummer dat heet On The Run Man from Man. dat van Memphis Man Man's Earth Band en dat is wel een band met een uh, vrij roemruchte geschiedenis, want ze hadden ondanks de suprematie van de Beatles in de jaren 60 hadden ze toch wel een aantal uh, nummer 1 hits uh, waaronder uh, natuurlijk dat uh, prachtige Doe We Diddy Diddy en um, uh, uh, nog eentje dan ben ik even de titel kwijt um, ik zat het net te lezen, ik ben het uh, weer kwijt. Nou ja, oké. Okay. Um, Paul Jones was de eerste zanger. Die ging in 1966 ging die eruit op het hoogtepunt van de roem van de band. Toen kwam Michael Dabo als tweede zanger. En uh, ook daarmee hadden ze een aantal grote hits. Waaronder Ha Ha Set The Clown en natuurlijk het uh, prachtige door Dylan geschrevene Mighty Quinn... Uh, Jack in the Box was er ook nog eentje geloof ik. Zo'n zo hit van Manfred Man. En uh, nou, dat heeft een jaartje geduurd. En toen gingen ze uit elkaar. Eind jaren 60 heeft Manfred Man. Dus de Manfred Man Earth Band. Uh, geformeerd. Daarmee ging hij wat meer progressieve rockkant op. En een van de grote hits was het door Bruce Springsteen geschreven. Dat wist ik niet trouwens. Dat zie ik ook net. Door, door uh, Bruce Springsteen geschreven. Blinded by the light. Dus dat is dus eigenlijk een nummer van Springsteen. Wat zij dan eigenlijk bekend gemaakt hebben. Natuurlijk. Well. Verder uh, natuurlijk Davies on the road again. De plaat waar we nu van, van uh, draaien is een LP in 1980. Um, en nou, daar was dit een nummer van On The Run. We gaan gauw naar het caravan lopen. Maurice wordt er ongeduldig. He, ik vind hem ook een beetje stil vandaag. Ja goed hè. Ja je bent een beetje stil vandaag. Ja, ik laat jou het woord doen gewoon dit keer. Oh moet ik het allemaal doen? Okay. Ja. Nou jij mag het caravan lopen. Oh gelukkig. Gezellig he? Ja. ja. Ja meneer Jansen, het kan raar lopen. Waarom zit dan in het joen meneer Jansen het kan raar lopen? Ja dat weet ik niet. En niet meneer Mulder. Ja nou ja. Ja een beetje jammer weer. Ja een beetje jammer. Nee, vorige week hadden we al gezegd wie we gingen doen als origineel. Ja Elton John hè. Ja Elton ja. John. En ja. de prijswinnaar uh, gaan we zo direct bekendmaken, maar die wil anoniem blijven, dus dat is makkelijk. Dat is makkelijk, Weet u we ja. wel er is? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja je, je weet wat hij gewoon heeft. Ja, daarom, ik, uh, ze, ik heb het al opgestuurd. Okay. gratis ik, vulling voor zijn luchtbed. Ja. En bovendien uh, krijgt, mag hij aanstaande zaterdagmiddag uh, de hele middag. Ja, ik zei van de 1 tot 3, maar het mag de hele middag. Ja. Oh, heb je het bijgesteld? gesteld? Ja, nee, ik heb V&D belde nog, dus dat is niet goed. Het mag uh, de hele middag. Dus hij mag de hele middag gratis met een roltrap op de nou, Welk Welke Lian dus... naar, naar, naar Eigen keuze, toch? Ja, eigen keuze. Oudkeurig. keurig. jou hadden ze hem ingelicht, dus als hij komt, dan is het helemaal goed. Nou, nou dat is mooi. Nou, elke dom Gaan we maar doen, hè. Sorry seems to be... the hardest word. Yes. Uh. Wat ontzettend gevoelig. Jawel, hè? Dat op zo'n woensdagmiddag. fris windje buiten. en dan zo'n vrolijke oh. ja. nummer. Maar goed, er staat weer wat tegenover, natuurlijk. Ja. En meestal is dat wat vrolijker. Is dat zo? Ja, maar ik weet niet of het in dit geval zo is. Dat weet ik ook niet. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Want uh, Anoniempje, die heb de prijsvraag goed gehad. Ah. Benny Nijman, zei ze. Ja. Met sorry. Sorry? Ja, sorry. Oh, hij heeft gewoon sorry. <laughs> ja. Oh. Nou, oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd. Ik ken hem niet. Nee, ik ook niet. Nou, we gaan luisteren. Nou, je zult horen. Wat moet ik nu nog doen om jou te houden? We hebben alles samen al. Leeft. Wat doe ik met mijn zelfvertrouwen Sinds jij het, het verwijten hebt doorzeeft Probeer toch weer eens naar me te verlangen En zet jouw jaloezie of zeg het spijt me, dan is het over. Maar sorry is voor jou nooit goed, goed. Je bent bang, te bang, bang om een gelijk. Ik heb je angst dat het jouw egel stond. Het is fijn, best fijn, om een keer toe te geven. Kom zeg het in mijn oog, want sorry is toch niet zo'n mooi oh. Zeg het in mijn oog, want sorry is toch niet zo moeilijk. Wat moet ik nog doen om jou te houden? Ik zal mezelf verbeteren, Akkoord. We hebben beide onze fouten. Luister het in mijn oor, zeg het maar in mijn oor, is toch sorry, nou zo'n vreselijk moeilijk heel anders. Ja. Maar wel vreselijk goed. Ja, vind je. Ja, vind ik. Ja, maar wel. jij hebt er niet voor het zeggen. Dat Nee, is maar goed, ik mag wel mijn mening geven natuurlijk. Of niet? Ja, sorry. Ja, sorry. Sorry. Ja, nou ja. Nou ja. Ik wist niet dat je boos werd. En nou, eerlijk ik weet je. Ik, ik kan gewoon geen slechte dingen maken. Nou jou, of, ja. Of je nou. er nou van houdt of niet. Dat is een ander verhaal. Maar... Die jij man... bent weer bevoorordeeld. Nee. Net zoals vorige week met rond nee. branden brandstichter. helemaal nee, niet. Nou, niet. Jawel. Nee, ik vind gewoon Benny Nijman nee, maakt geen slechte ding, Maakte geen slechte ding. Oké. Okay. Gewoon een goede zanger. Maar goed. Nou, nou ik, ja, weet ik weet het niet. Ja, je hebt de knoppen niet in je handen, dus dat nee, is makkelijk. dat is makkelijk. Ik kan er niks aan doen. Nee. De jury is ook duidelijk. Ja, de jury is het volledig met mij eens. Ja, dat is ook voor het, ja. het eerst eigenlijk. Ja, voor het eerst hè. Ja. Nou, voor dat is ook vaak. voor het laatst. Ja. <laughs> Zo direct. Echt ze krijgen niks meer van me te drinken. Oh, wat nog Nooit meer. Horen jullie dat? Nou. Ja, nou, omdat ze, je... dat ze nou met je eens zijn, dat vind ik niet kunnen. Nee, nou nee, ja, oké. Okay. Krijgen ze wel van mij want dat drinken. <laughs> ik ben niet zo moeilijk. Oké. Okay. Uh, goed, dat was hem. Benny Nijman met sorry is toch niet zo'n moeilijk woord. En ja, eerlijk waar. Ik vond het gewoon mooi. Maar, ja, oké. Okay. Uh, uh, Masada. Ik wou weer Santana zeggen. Hoe komt dat toch? Masada. ...genoemd eigenlijk naar een of andere steppen in Israël... ...namens de heren, daar komt de naam oorspronkelijk vandaan... ...en, en ja, de band heette dus oorspronkelijk de Eagles... ...maar ja, u begrijpt natuurlijk wel waarom die naam veranderd was... ...want die hadden ze in Amerika ook al... ...en die waren net iets beroemder geloof ik... ...want die waren toen zo'n beetje al een topband... ...de Eagles uit Amerika... ...en Masada zou dat nog worden, zeker weten... Uh, ze zijn eigenlijk nog steeds actief, dat is ook nog leuk, uh, want ze heetten tegenwoordig uh, Masiada, dat is iets anders, dat betekent we zijn er nog. En het is nu een soort uh, tributeband voor hun eigen Masada, waarom ze nou niet gewoon als Masada doorgaan, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, tegenwoordig draaien ze dus nog steeds onder die naam Masiada en uh, ja, een van de vaste krachten is altijd die Johnny Omanohuto geweest en die zit er ook nog steeds in. Echt waar? Ja, die doet het, die doet het nog steeds, die Johnny. Ja, dat is we Johnny toch goed? Ja, Johnny, Johnny Be Good. Johnny, Johnny Be Good. We gaan het nummer van de Massada draaien van die LP Poekel Tifa uit 1979. En dat nummer heet Father Within. Uh, hey, wat zeg ik nou? Uh, father in, <laughs> Within One Father. Ja, dat het. is hem. Dat is hem. Hier zijn ze: Massada. Heerlijk, ja, heerlijk, Masada dus, met Fathers Within One Father. In het begin van de band, dat staat ook nog vermeld. In het begin jaren hadden ze het een beetje moeilijk. Vooral in 1974, 75 natuurlijk. Toen zijn er een aantal optredens van de band gecanceld. En dat had natuurlijk te maken dat de band eh, grotendeels uit Molukkers bestond. Op Zuid-Molukkers bestond. En ja, toen hadden we ook die treinkapingen. En dat, eh, dat verwachtte men toen moeilijkheden. En vandaar dat er toen wat optredens... Eh, ...gecanceld zijn, maar daar hebben de heren... ...geen last, later geen last meer van gehad... ...en toen vond iedereen het gewoon een geweldige band... ...zoals het ook is, inderdaad. Masada, dus... ...en Fathers Within One Father. We gaan uh, even kijken, ja, we gaan nog even naar Curtis Mayfield. Um, <coughs> uh, de man is lang dood... ...in 1999 overleden... ...57 jaar oud geboren, dus niet echt oud... ...om zo maar te zeggen. En uh, we gaan uh, een nummer van zijn LP... Curtis Mayfield draaien... ...en dat nummer, dat heet Wild... en Free get us courtes. Mm -hmm. Curtis Mayfield en, uh, ja. De man heeft een aantal grote hits gehad natuurlijk. En die hoort u later ook in dit programma Die komen ook van deze plaat af uh, Maar dat doen we later We gaan denk ik zo'n beetje op naar het nieuws en het weer Van uh, drie uur Met Manfred Man's Earth Band En het nummer wat wij van de LP Chance Uit 1980 uh, Gaan draaien Dat nummer dat heet For You Dus het is voor u Nou, is toch leuk Zo zijn wij She sends me with her regards Oh, borrow my shine vacancy To see her, you gotta look hard Wounded deep in battle I stand stuffed like some soldier undaunted To her chest, smile, I'll stand on fire She's all I ever wanted You let your blue walls get in the way well, of these facts, honey. Get your carpetbaggers off my back. Go give me time. to me now, while you've got the strength to speak. 'Cause they're waiting for you at Bellevue, with their oxygen masks. But I could give it all to you now, if only you could ask. Don't call for your surgeon, even he says it's late. It's not your lungs this time, but your heart holds your fate. Don't give me my money back, I don't want it anymore It's not that nursery mouth I came back for It's not the way you're stretched out on the floor I've broken all your windows and I ran through all your doors And who am I to ask you to find my wars? you should know that's true and you should But your heart holds your faith, don't give